1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Egyptische oud-president ontkent beschuldigingen op eerste procesdag. Politie vindt voor 45 miljoen aan cocaïne aan boord van een jacht. En Australische bom-experts zijn bezig met de verwijdering van een explosief bij een meisje. Het weer de komende uren meer buien en vooral in de oostelijke helft is er kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 22 graden aan de kust tot 25 à 26 in het binnenland. Morgen wisselend bewolkt en het blijft een groot deel van de dag droog. De middagtemperatuur ligt rond 23 graden. De Egyptische oud-president Mubarak heeft alle aanklachten tegen hem ontkend. Dat deed hij vanochtend in het proces in Cairo dat vandaag begonnen is. Ik ontken haar. I deny all these charges and accusations categorically. Please record his statement. Mubarak wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op honderden demonstranten en ook zijn zonen die staan terecht. en ook die verklaarden onschuldig te zijn. The second, the third Muhammad accused, Ala Mohammed Husni al Sayyid Mubarak. You have heard the accusations brought against you by the public prosecution. What's your statement? I deny him in whole or part. The fourth accused, Gamal Mohammed Husni Mubarak. You have heard the accusations brought against you. What's your statement? I deny him categorically, Your Honor. Midden-Oosten-specialist Nicole de Vever vertelt hoe Mubarak eruit zag. Er waren veel speculaties vooraf over de gezondheidstoestand van de president. Verhalen over uh, ernstige verzwakking, dat hij weigerde te eten. Hij zou depressief zijn, allerlei kwalen hebben. Maar als je ziet hoe hij erbij ligt, hij is in ieder geval heel alert. Volgt lijkt alles nauwgezet te volgen. Had bij het begin van het proces even een, een ja, samen zijn met zijn zonen, die hij natuurlijk een tijd niet heeft gezien. De zonen die zaten in Cairo in de gevangenis. Hij zelf lag in het ziekenhuis in, uh, in Sheikh En je zag dat vader en zonen elkaar even spraken, uh, begroeten. Uh, ja, en het moet een hele uh, merkwaardige gewaarwording zijn voor deze familie, die zo lang de macht in handen heeft gehouden. om uh, nu in die grote uh, kooi te staan waar uh, verdachten uh, worden berecht in Egypte. Dat gebeurt altijd zo. En het is ongelooflijk voor de mensen in Egypte, maar eigenlijk voor de hele Arabische wereld, om uh, ja. Hun president, de man die zo lang de touwtjes in handen heeft, uh, heeft uh, gehad, nu zo te zien liggen. De eerste procesdag is vooral procedureel van aard. ...en dan moet eigenlijk worden bepaald hoe het nu verder gaat. Het zou kunnen zijn dat er een, een, een, een uitstel komt, een schorsing komt... ...dat er dagen worden genomen om de stukken allemaal te bestuderen. Het zijn er 9000, dus dat zijn er nogal wat. Dus dat het proces af en toe zal worden stilgelegd. En dan is het voorstelbaar dat de president weer over zal worden gebracht... ...naar zijn buitenverblijf in uh, charles of daar naar het ziekenhuis gaat. Midden-Oosten-specialist Nicole Fever. En het proces is zojuist weer verdaagd. Nog niet duidelijk is of het vandaag ook weer wordt voortgezet. In Southampton is op een Nederlands schip ruim 1200 kilo cocaïne onderschept. De cocaïne was bestemd voor Nederland. Zes verdachten zijn in verband met de vondst aangehouden. Wim de Bruin van het Landelijk Parket, hoe bent u de cocaïne op het spoor gekomen? Dat, dat motorjacht waar die drugs op zijn, zijn gevonden. Dat is overgebracht van Zuid-Amerika naar Engeland. Aan boord van een groot transportschip. Wij dachten toen al dat er drugs aan boord zouden zijn. Bij controle van het, van het jacht... Is uh, Na zes dagen zoeken uh, is onder het uh, zwemplateau aan de achterkant is die 1200 kilo cocaïne uh, gevonden. 1200 kilo, dat is enorm veel. Zo, zo klinkt het. Uh, hoe zit dat met de straatwaarde van zoiets? De straatwaarde die heb ik niet, uh, niet direct bij de hand. Maar de uh, waarde in de groothandel die zou zo'n 45 miljoen euro zijn. En als u dan uh, bedenkt dat, uh, dat die cocaïne misschien twee tot drie keer toe wordt, uh, wordt versneden... dan uh, springt de straatwaarde echt uh, naar de 150 tot 200 miljoen euro. Er zijn nu zes mensen aangehouden. Zijn er nog meer verdachten? Het kan zijn dat in dit onderzoek nog meer mensen worden, worden aangehouden. Dat zal dan de komende tijd eh, duidelijk moeten, moeten worden. Met hun aanhouding gisteren is het onderzoek uiteindelijk eh, vanzelfsprekend niet, eh, niet gestopt. Dat gaat ook nog, nog gewoon verder. Mochten er meer verdachten in beeld komen, dan zullen die ook zeker worden aangehouden. En zijn de verdachten al in Nederland? De verdachten zijn allemaal in Nederland eh, aangehouden. Wim de Bruin van het Landelijk Parket. Bij het World Fashion Center in Amsterdam is een grote actie van de politie aan de gang. Er wordt onderzoek gedaan naar illegaal bankieren door een aantal ondernemers. En aan de actie doen ook de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Vreemdelingendienst en de directie van het World Fashion Center mee. Er kwamen aanwijzingen voor illegaal bankieren tijdens onderzoek van de politie naar een paar geweldsincidenten in het modehandelscentrum. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Er komt compensatie voor de slachtoffers van de ramp met de Fukushima-centrale in Japan. Het Japanse parlement heeft een plan goedgekeurd om TEPCO, de eigenaar van de centrale, hierbij te helpen. Journalist Kjell Duits in Tokio. Ja, TEPCO is toch verantwoordelijk? Kunnen ze het zelf niet opbrengen, dat geld? Uh, nee, helaas niet, want de schadevergoedingen die zijn veel hoger dan de winst van het bedrijf. Vorig jaar had het bedrijf een winst van ongeveer 1,2 miljard euro. En we praten nu over compensatie dat zeker zo tegen de 70 miljard euro zal oplopen. En dit jaar heeft TEPCO al, Tipco al 10 miljard euro verlies geleden. Dus helaas kan het bedrijf het zelf niet aan. Wat houdt de compensatie in? En dat staat nog niet helemaal vast. Een groep in het ministerie van Onderwijs en Wetenschap gaat de richtlijnen vaststellen voor vergoeding. Bijvoorbeeld voor veehouders met besmette koeien... Maar er zijn ook heel heleboel rijstvelden die waarschijnlijk besmet zijn. Dus nog andere boeren zullen ook compensatie krijgen. Maar hoe het nou precies ligt met individuele mensen, dat staat nog niet vast. Het staat wel vast dat mensen die op eigen houtje zijn geëvacueerd... niet in aanmerking gaan komen voor de schadevergoeding. Dus als je zelf besloot om weg te gaan, dan kom je er niet voor in aanmerking? Dus alleen mensen die echten. En is het geld ook voor de echte slachtoffers? Die, de mensen die zijn omgekomen of de namenstaande? Uh, dit is enkel voor mensen die schade hebben geleden door de problemen bij de kerncentrale in Fukushima. Dus niet uh, de mensen die schade hebben geleden door de tsunami. En uh, hoe groot is die groep? Uh, nou, we praten in ieder geval over. Tenminste 80.000 men, 80 mensen die geëvacueerd zijn oh, eh, omdat TEPCO en de overheid hen vertelden dat ze moesten evacueren. Eh, maar er zijn ook een heleboel boeren en veehouders in aangrenzende gebieden die enorm veel schade hebben geleden. Niet enkel omdat hun producten besmet waren, maar ook omdat er geruchten zijn dat hun producten besmet zouden kunnen zijn. En dan kopen mensen het niet meer. Inderdaad, ja, op het ogenblik wordt er bijvoorbeeld uh, wordt er helemaal geen vlees meer uit uh, de prefectuur, zeg maar de provincie ten noorden van Fukushima verkocht vanwege die angst. Correspondent uh, of journalist moet ik zeggen, Kiel Duits vanuit Tokio. De Voedsel- en Warenautoriteit voert campagne tegen de ambrosia, ook hooikoortsplant genoemd. In Nederland is de plant nog niet heel talrijk, maar de NVWA vindt dat die snel moet worden uitgeroeid. Het stuifmeel kan namelijk een sterke allergische reactie veroorzaken. En bovendien bloeit de ambrosia van augustus tot en met oktober, waardoor op den duur het hooikoortsseizoen twee maanden langer zou kunnen gaan worden. De NVWA roept tuinbezitters, gemeentes, akkerbouwers en andere terreinbeheerders op om de plant met wortel en tak uit te roeien. Op de website ambrosiavrij.nu staat onder meer hoe de plant eruit ziet en hoe die veilig bestreden kan worden. Een meisje van 15 is opgepakt nadat ze in het Friese dorp Surhuisterveen... een politiemountainbike had gestolen van een agent die even niet oplette. Tijdens de profronde van Surhuisterveen ontstond er een opstootje... en moesten de agenten ingrijpen. De agent zette zijn fiets neer en toen hij die weer wilde pakken, was hij weg. Even later zagen agenten het meisje op de fiets waarna ze werd aangehouden. En vanmiddag wordt ze verhoord. Grote commotie dan in een welgestelde wijk in de Australische stad Sydney. Een team bomexperts is een huis binnengegaan... waar een meisje zit met een explosief om haar nek. Het 18-jarige meisje had zelf de politie gebeld. Correspondent Robert Portier in Sydney. Wat gebeurt er rond en in dat huis? Ja, nou, dat meisje was vanmiddag alleen thuis... toen er opeens iemand binnenkwam met een bivakmuts op... Die plaatste een bom om haar nek en verdween weer. Dat meisje belde daarop de politie. Die zijn uh, naar het huis gekomen. We zijn inmiddels zes uur verder. Die bomexperts hebben nog altijd niet uh, die bom kunnen verwijderen van dat meisje. Er zou bij die uh, bom een briefje zijn waarin uh, gevraagd wordt om losgeld. Ook dat briefje hebben ze nog niet kunnen lezen... Want uh, ja, het is uh, nog altijd zo serieus dat de politie alle maatregelen neemt... om te voorkomen dat het misgaat. Ze moeten heel langzaam aan opschieten, zeggen ze zelf. Nou, het kan niet snel genoeg gaan voor die familie. Die staan buiten het huis te wachten en elkaar natuurlijk uh, ja, te troosten. En die hopen er maar het beste van. Ja, want de vraag is inderdaad wie kan erachter zitten... maar eigenlijk, daar zijn ze nog aan het onderzoeken. Nou, de wijk waarin dit gebeurt is een van de meest uh, rijke buurten van Sydney... En uh, het wordt eigenlijk in dat straatje alleen maar bevolkt door mensen met heel veel geld. Het lijkt dan ook aannemelijk dat het gaat om een afpersingszaak waarbij gevraagd wordt om geld. Maar dat is dus nog niet duidelijk. En de identiteit van de familie is ook nog altijd niet bekend. Nou, en dat maakt het natuurlijk ook moeilijk te raden wat erachter zou kunnen zitten. Uh, het is nog steeds gaande. Het meisje zit binnen, is doodsbenauwd, uh, maar slaat zich er dus zo goed en kwaad als dat uh, gaat doorheen. De politie kan niet aangeven hoe lang het gaat duren voordat dit voorbij is. Correspondent Robert Portier vanuit Sydney. De belangstelling voor de rechtszaak over de orka Morgan van Dolfinarium Harderwijk is groot. Tientallen dierenactivisten en internationale wetenschappers zijn naar de rechtbank van Amsterdam gegaan. Ze proberen de verhuizing van de orka naar een dierenpark in Tenerife tegen te houden. Het ministerie van Landbouw gaf daar eind vorige maand een vergunning voor. Morgan werd in juni vorig jaar uit de Wallenzee gered. Die dier was erg verzwakt en is in Harderwijk weer helemaal op krachten gekomen. Er is nu een strijd ontstaan tussen deskundigen over wat er met de orka moet gebeuren. De ene partij zegt dat Morgan niet meer terug kan in het wild. En de andere partij zegt dat terugzetten in stapjes wel tot de mogelijkheden behoort. Er moet wat gebeuren aan de overlast die konijnen veroorzaken op begraafplaatsen. Dat vindt de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de LOB. Jo Beltman van de LOB, wat voor overlast veroorzaken die konijnen? Nou, de overlast is eigenlijk tweeënlei. in hoofdzaak. Eh, op de eerste plaats vreten de konijnen planten en bloemen. En dat zijn vaak planten en bloemen die eh, nabestaanden op het graf leggen van eh, overleden, familieleden. En op de tweede plaats uh, hebben konijnen de neiging of de gewoonte om uh, holen en gaten te graven. En dat is misschien wel al het allergrootste probleem. En dat dan gaan ze dus... door de graven door uh, af en ja, toe? Ja, nou, dat gaat soms zover dat, dat er stoffelijke resten uh, als gevolg van het graven uh, naar boven komen. Maar hey. los daarvan, uh, ze maken grote gaten, uh, ondergraven, grafbedekkingen. En dat brengt schade aan in de vorm van verzakkingen. Ja, maar het, maar het wat... kan zelfs ook gevaarlijk zijn voor mensen. Als er een... Dat je kunt er... struikelen. Ja. Wat, wat kunt u er tegen doen? Nou eigenlijk uh, niet heel veel. Er zijn wel een, een, pa een paar mogelijkheden. Um, en, en dan gaat het over het gebruik van een valk of van een fret. En dus dan heb je het over vangen. Ja. Maar uh, die zijn maar heel beperkt uh, bruikbaar omdat de begaafplaatsen vaak uh, voorzien zijn van veel bomen en struiken, veel begroeiing. En dat is dan weer een belemmering uh, bij het vangen. Dus wat is dan de oplossing? Nou ja, eigenlijk is uh, de oplossing zeker daar waar sprake is van, uh, van flinke overlast is de oplossing... Uh, maar afschieten, maar dan uiteraard wel onder strikte uh, voorwaarden. Ja, maar... dat klinkt een beetje cru, op een begraafplaats ja, uh, afschieten. Ja, dat, dat, dat, dat, dat realiseren wij ons ook, uh, ook te degen. Dus we, we zijn natuurlijk uiterst uh, dus terughoudend uh, daarmee. Vandaar ook zeg Nou, daar zou je gewoon voorwaarden aan moeten verbinden. Maar uh, daar waar, we zeggen, de dienstverlening uh, in het geding komt en daar waar rechthebbenden en nabestaanden, uh, zeg maar, uh, lopen of niet, kunnen uh, herdenken en gedenken zoals ze dat graag willen, ja, dan, dan wordt het natuurlijk wel van een weer begraafplaatsbeheerder verwacht dat er wat gebeurt. Jo Beltman van de LOB, dank u wel. In Nieuw-Zeeland is vermoedelijk de eerste film van Alfred Hitchcock ontdekt. In een archief zijn drie filmspoelen uit 1923 gevonden... met erop de film The White Shadow. Het gaat alleen om de eerste helft. Er zouden nog drie spoelen moeten zijn, maar die ontbreken. Hitchcock was de scenarioschrijver en assistentregisseur. Filmkenners spreken van een historische ontdekking... die laat zien hoe Hitchcock helemaal aan het begin van zijn carrière te werk ging. In The White Shadow speelt actrice Betty Kamsen... een tweeling met totaal verschillende karakters. Hitskok was toen 24, toen hij de stomme film maakte. Verkeersinformatie. Jolande van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag, Mark. Er staat een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Knopendel 2 kilometer. De politie is daar bezig met een onderzoek. Er zijn twee rijschoken dicht. Nog een keer het belangrijkste nieuws. De Egyptische aanpresident president Mubarak die wijst op de eerste procesdag... alle beschuldigingen tegen hem van de hand... De politie vindt voor 45 miljoen aan cocaïne aan boord van een jacht. En er zijn zes mensen opgepakt. En de Australische politie die probeert een explosief te verwijderen... om de nek van een meisje. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met het vervolg van lunch.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 Voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle zeelaanbiedingen op swisscents.nl. Macro Mega Mania. Witte of coloreus per pak 7 kilo, L95. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal geregeld horen we dat Nederlandse zangers of zangeressen... een tijdje rust moeten houden vanwege een poliep op hun stembanden. Ondanks nog Marco Borsato. Hoe kan dat? De Friese commissaris van de koningin John Jorisma... komt in deel 3 van zijn radiodagboek Oudwielrenner Jan Jansen tegen... bij de wieleronde van Surhuis de Veen. Jansen won de Tour in 1968 en hij vertelt waarom die toen zo succesvol was. Ik reed voor een bierfabriek, Pelfoor. En dan kregen we in die zak halverwege toegegooid en er zat een blikje bier in. Maar dan krijg je toch, toch de zware benen? Nee, je gek. Een biertje is beter als, als, als zo'n fles limonade of die rotje op drinken. Een biertje, man, dat was doping voor ons. Ja, ja geweldig, oh, Heerlijk. En de half twee is het .nl. De Syrische president Assad heeft alle menselijkheid verloren, zegt VN-chef Ban Ki-moon. Het geweld van de afgelopen dagen in Hama en andere Syrische steden is volgens hem volstrekt onaanvaardbaar. Maar voorlopig blijft het bij woorden. Zelfs een veroordeling van Syrië in de Veiligheidsraad zat er niet in. Moet de buitenwereld niet harder optreden tegen het regime in Syrië? De stelling Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië. Bent u daar mee eens of oneens? sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Marco Borsato heeft een poliep op zijn stembanden en moest concerten afzeggen. En hij is niet de eerste Nederlandse zanger die dit is overkomen. Op het moment dat, dat de arts dan zegt van Frans, er zit een poliep op een van je stembanden, ja, dat, dat, dan dat stort je wereld in. Ik had een uh, prachtige camera door mijn neus uh, gedeeld gekregen. <laughs> en uh, nou ja, liet het zien. Ik uh, heb tien maanden thuis gezeten. Dat was de eerste keer dat ik dat echt vijf, zes maanden achter elkaar rust had. Ik hoop in ieder geval dat u straks, uh, als u een keer weer staat, weer komt. Sorry. Ja, Frans Bauer, en een snikkende Frans Bauer, Jordo, Guus Meeuwers, Jan Smit en Karel Emerald voorbij komen, maar waarom horen we dit soort verhalen nou bijna nooit over buitenlandse artiesten? Dus Lunch vraagt zich af, is een polyp een typisch Nederlands fenomeen? Um, ik praat erover met uh, Rico Rinkel, stemarts bij het VU Medisch Centrum. Dag meneer Rinkel. Uh, Goedendag, Jurgen. Even maar het bij het begin beginnen. Wat is dat eigenlijk, een poliep op je stemband? Uh, een poliep is eigenlijk een soort uitgelubberd stukje slijmvlies aan de rand van de stemband. Uh, wat, ja, als een stemband uh, trilt, en dat doet hij heel veel, hij trilt zo'n 100 tot 500 keer per seconde, wat dan tussen de twee stembanden in komt te zitten. En ja, dat uitgeleubberde slijmbrief zorgt er dan voor dat die stemmannen niet meer goed tegen elkaar aan kunnen komen. En dan krijg je een hees geluid? Dan krijg je een hees of een schor geluid inderdaad. Ja, ja. Aan de telefoon is Clees uh, Kaas. Nou zeg, <lacht> Kees Klaassen. Ja, goedemiddag. Ja, jullie, jullie zouden zo'n zangduo kunnen vormen. Rico Rinkel en Kees Klaassen. Het is, het is wel een stembreker. <lacht> ja, ik, ik, ik hoor het helemaal voor me. Uh, Kees, jij bent zanger van de band uh, Flair. Um, laten we heel kort even luisteren hoe die band klinkt. Je bent zo lekker sensueel Ja, ik snap nu ook wel waarom jij geopereerd bent aan je poliep. Nou, het is, uh, in dit geval was het mijn drumcollega Peter die, uh, die het deel deed. Ik, ik hield me in de lage regionen met enkel bomba. Ja. Hoe, hoe merkte jij dat je een poliep op je stemband had? Het is een... Uh, een, een ja, een korte tijd uh, ben je hees. Uh, je denkt eerst aan een, aan een virus van een verkoudheid. Maar na drie weken ga je dat toch wel ernstig aan twijfelen... omdat een virus toch in die korte tijd al lang verdwenen had moeten zijn. Nou ja, dan ga je het traject in naar huisarts en vervolgens een en dan, dan, dan komen ze erg gauw achter dat je, dat je na zoveel jaren een probleem zingen en een op de stembanden hebt. Ja. Doet het pijn? Nee, totaal niet. Het is uh, wel zo dat ik in mijn geval meer moeite had met, uh, met spreken dan met zingen. Uh, uiteraard, naarmate uh, de, de tijd voordert, uh, ook meer met zingen. Maar uh, zeer doet het zeker niet. Nee. Uh, Rico Rinkel, wat moet je eigenlijk doen als je erachter komt dat het zover uh, is dat, dat, dat er een poliep op je stemband zit? Ja, als, de, als je erachter komt dat er een poliep op de stemband zit en dan ben je dus al bij de dokter, dan denk ik dat je aan het goede adres bent. In principe moet er eerst gekeken worden hoe het zit met het stemgebruik, maar dat zit bij de meeste zangers wel goed, die zijn daarin geschoold. En uh, ja, als er dan geen enkel zicht is dat het spontaan zal verdwijnen, en dat is ook eigenlijk meestal zo, zo'n poliep die verdwijnt vrijwel nooit meer spontaan, dan moet het worden geopereerd. En is dat gevaarlijk? Nee, eigenlijk is het verwijderen van een poliep, een als die echt oppervlakkig zit, is niet gevaarlijk. Soms zitten er afwijkingen dieper in de stemband. En dan wordt het inderdaad gevaarlijker tussen aanhalingstekens. Omdat je dan ook echt de stemband moet openen. En, en, en... en dan kan je nog extra schade toebrengen. En dan zou je extra verlittekening kunnen toebrengen. Mm. Maar vaak ontstaat zoiets omdat er al een beschadiging is van het uh, slijmvlies. En ja, dan heb je dus... ...weinig keus op het moment dat de sluiting van de stemband niet meer goed is... ...dan moet je zorgen dat die weer beter wordt. Kees, jij bent uiteindelijk voor die operatie gegaan. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Nou, in mijn geval niet geheel probleemloos. Ik ben in eerste instantie naar een uh, kno arts gegaan die het uh, niet voor elkaar kreeg... ...en eigenlijk uh, bleek later meer schade had toegebracht dan uh, dat het mij geholpen had. Maar daar, daar had ik na een week of twee weken al, al twijfel zo, want er zat totaal... Na de verplichte stemberust ook helemaal geen verbetering in het opbouwproces. En uiteindelijk ben ik via uh, de collega's in Volendam ben ik uiteindelijk bij een uh, KNO-arts terechtgekomen. die het uiteindelijk wel goed voor elkaar heeft uh, gekregen. en uh, dus goed wist te repareren. Ja. Ja. En, dan, en dan is die operatie geweest, maar dat, ja. dat hebben we van uh, zowel Jan Smit, Karo Emerald ook gehoord. Uh, Frans Bouwer, dan mag je gewoon acht weken of zo nauwelijks praten. Hè? Nee, het is zo dat uh, ik ben geopereerd door dezelfde arts. als, als uh, mijn collega die u net noemde. En het is zo dat ik in eerste instantie acht dagen volledige stemrust uh, diende te nemen. Dus ook helemaal geen woord mocht uh, uitbrengen. Nou, dat betekent dat je jezelf moet afzonderen. Want in het uh, is ook overdag, ja, je bent altijd geneigd in een omgeving met mensen om natuurlijk toch je stem te gebruiken. Het is een soort automatisme, net als ademhalen. Maar goed, na die acht dagen werd het een, was het een opbouw onder begeleiding van een, uh, van een logopediste. Dat je per minuut eigenlijk elke dag opbouwt en met hele Spartaanse oefeningen uh, je, je stem vanaf de basis weer moet opbouwen, dat ja. klopt. Ja. Uh, Rico Rinkel, wat, wat gebeurt er eigenlijk met die stem uh, als, je, als je niks doet aan zo'n poliep? Nou, als je niks doet aan zo'n poliep uh, en je gaat gewoon door met het gebruiken van de stem, dan zal die langzamerhand groter worden. Want zo'n poliep die maakt eigenlijk een, een grote beweging op het moment dat die stembanden snel trillen en uh, ja, zeker bij een forse stembelasting, en dat is natuurlijk een uh, is zang... Uh, ja, dan scheurt zo'n poliepje steeds meer uit en dat lubbert uit. Mm -hmm. En dan ontstaat er op een gegeven moment ook wild vlees. En dat kan ook verharden, dat kan ook vereelten. Dus langzamerhand wordt er dan erger. En het is dus uh, zaak om het tijdig te opereren. Het is geen spoedingreep in die zin van je moet het snel doen. Het is iets wat heel langzaam erger wordt en gelukkig wordt je heel snel al gewaarschuwd door je eigen lichaam van hé, er zit wat, want je ja. merkt het aan je stem. Ja. Maar er zijn ook zangers die juist, dat is hun handelsmerk, hè? Dat, dat ze ja. een heef stemgeluid hebben, Joe Cocker, uh, Bonnie Tyler had gehad, Rod Stewart had het ook ja. al een beetje. Hè? Nee, het is dus ook zeker niet zo dat je het uh, per se moet opereren. Op het moment dat het stemgeluid een aangenaam geluid voor jou is en voor je publiek, ja, dan is er geen reden om het te veranderen. Uh, bij X-Factor hebben we Sherry Ann gezien die bij, uh, die bij de KNO-arts zat... omdat er verdikkingen op de stembanden zaten. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat je dat per se gaat opereren. Nee. Kees, wat is er met jouw stem gebeurd na de operatie? Is die, is die veranderd? Nee, het is wel zo dat mijn techniek veranderd is. Ik heb uh, 33 jaar, uh, jaar probleemloos gezongen, waarna de, de politie zich uh, aandiende. Ik was ook uiteraard ook heel nieuwsgierig hoe ik eruit zou komen. Nou, Wat er veranderd is, is dat um, ja, ik ben makkelijker gaan zingen. Laat ik het zo zeggen, ik let uiteraard nu ook meer op technieken. Uh, forceer ook naar zeker lange reeksen. De afgelopen week hadden we bijvoorbeeld zeven shows van vier uur per dag... Ja, dan merk je dat je eigenlijk ook door je, door je stembanden nu ook gedwongen wordt... het op techniek te blijven doen. En ook na, bij vermoeidheid niet over te gaan naar meer volume of meer kracht te zetten. Nee. Dat is veranderd, maar mijn stem zelf is eigenlijk niet veranderd. Nee, techniek, techniek is dus heel belangrijk, Rico Rinkel nog even. Want het lijkt nu net of wij in Nederland alleen maar zangers en zangeres hebben die dit overkomt. Uh, dat komt ook omdat er natuurlijk heel veel aandacht voor is. Het, het gebeurt natuurlijk in het buitenland ook. Maar het lijkt toch of dat daar minder is. Of, of vergissen we ons? Nou, ik... ik... Ik kan me niet voorstellen dat er echt een, een grotere toename aan poliepen in Nederland is in vergelijking met de rest van de wereld. Want je hoort het inderdaad van de rest van de wereld minder. Maar ook daar komt het voor. Ik uh, bedoel, Kings of Leon schijnt nu ja. ook problemen te hebben met de stem. Amerikaanse band, hè? die uh, hebben toeren uitgesteld. Ja. Maar, maar ik, ik denk dat uh, het, het heel opvallend is. En wat zou kunnen, is dat er gewoon een veel beter bewustzijn is ontstaan in Nederland ten aanzien van de stem en dat er eerder aan de bel wordt getrokken. Dat het vroeger wat meer werd geaccepteerd... maar dat Frans Bauer het goede voorbeeld heeft gegeven van... ja, je kunt je laten opereren en dan kom je er ook uitstekend uit. Ja. Kees, we hebben hier in Nederland ook een systeem... dat je, hè, als je een hit hebt, zeg maar, dan, dan, ja, dan moet je snel geld maken. Want je moet veel optreden dan. Uh, veel optredens op dezelfde avond. Speelt dat ook nog mee, denk je? Nou, ik denk het niet. Het is zo dat uh, Flair draait eigenlijk vanaf de midden jaren negentig... toen de hits kwamen, draaien we op volle toeren. En het is, uh, het is niet zo dat het nu drukker is of destijds uh, anders was. Uh, daarbij is het ook zo dat, uh, mits je je stem goed gebruikt... kun je ook heel veel aan als je daarna ook je lichaam goed verzorgd, Dus dat betekent ook conditioneel op peil blijven. Niet te veel cafeïne, zeker niet roken. Zeer matig alcohol. Nou, al dat hele rijtje, de tien punten. Ja. ja, als je dat in de gaten houdt, met voldoende rust... dan kan je eigenlijk probleemloos elke dag op de bühne staan. Ja. Alleen, ja, vaak worden de omstandigheden eromheen... niet goed genoeg in de gaten gehouden met afterparties. Uh, ja, schreeuwen in het publiek, terugschreeuwen, dat soort dingen. Ja. Het, gaat, het draait dus eigenlijk allemaal om verzorging en techniek. Als je dat goed voor elkaar hebt, dan is er eigenlijk niets aan de hand. Dank voor jullie bijdrage aan dit programma. We weten wat meer over die poliepen als we dat bericht weer horen. We hopen dat het met Marco Borsato snel beter gaat. Dank voor de uitleg, Rico Rinkel en Kees Klaassen. Graag gedaan. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... John Jorisma, commissaris van de Koningin van Friesland. Deze week is de gouden week van de mooiste provincie van Nederland... de provincie Friesland. Open evenement inderdaad, deze week in Friesland. In deel 3 van het radiodagboek van John Jorisma is hij te gast in Surhuis de Veen. Daar organiseert staatssecretaris Joop Asma rond de wielenronde in zijn dorp een borrel bij hem thuis. En daar was ook oud-tourwinnaar Jan Jansen bij aanwezig. Jorisma en hij hebben het over die goede oude tijd. De, de dollars, de euro's die draaien... Ze komen van de fiets af, ze gaan de bus in. En het eerste wat ze dan doen is die laptop open en dan gaan ze zitten twitteren. Ja, ja, ja. Sorry hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Wij gingen met elkaar op de kamer zitten en, en, en uh, wat is de veld er veld aan vandaag? En uh, we gaan het maar beter doen. Ja. Stiekem even een roken, ja. oh, roken. Heel stiekem. He? Heel stiekem. Ja, ja. Ramen open, want als de poeder ja, het ziet, ben je wel gek. Ja, ja, ja. En, en mochten jullie wel een biertje drinken? Ja, wel. ja dat kon wel. Ja, wel. Okay. Ik reed voor een bierfabriek. Tel ah, En ik kregen we in die zak halverwege toegegooid en er zat een blikje bier in. Maar dan krijg je toch, toch de zware benen? Nee, ja gek. Een biertje is, is beter als, als, als zo'n fles limonade of de ja. op uh, drinken. Nee, ja, dat, dat, een biertje, man, dat was ja. doping voor ja. ons. Oh. Het is hier nu een drukte van belang met allerlei mensen uh, die uh, ja, uit, de, de, de, uit het bedrijfsleven, uit de cultuur, uit de politiek, die allemaal hier uh, verzameld zijn in de tuin bij, uh, bij Joop Atsma. Dus uh, dit is altijd wel een heel mooi uh, moment hier uh, voor ons zien we twee staatssecretarissen, Joop maar ook Henk Bleken. Ik zie de Scheffer, ik zie uh, Tony Eijk. Uh, nou ja, kijk, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, deel van jouw beroep is, is, is contacten, uh, leggen contacten, onderhouden. En uh, Natuurlijk hangt het leven van een, van een bestuurder zoals ik. Heel aan elkaar, van, ook van uh, bijeenkomsten, recepties, conferenties, symposia, uh, noem het maar op. En als je dan als een, een, een, een, een stil jongetje in de hoek gaat staan, uh, ja, dan, dan, dan maak je geen contacten. Dus je moet een zeker dédain, een zekere arrogantie hebben om op de eerste rij te gaan zitten. En als de mensen niet naar jou toe komen, dan moet je naar de mensen toe gaan. Dat heet netwerken. En uh, ja, uh, dat moet je leuk vinden. Als je daar niet van houdt, ja, dan word je niet gelukkig in dit, in dit uh, werk. En ik moet zeggen, soms dan ben je aan het eind van de avond dan, ben je ook gebroken, je rug, je benen, dan wil je, wil je gewoon een stoel hebben. Maar ja, dit zijn voor mij altijd hele mooie momenten. Even naar Jaaptocht. Ja, dat is zeggen, Ja, dat is Ja, dat is goed. Ja, ik is Ja, dat is Ja, dat is toch. Ja, dat is naar Ja, mooie is die Ja, mij is half Ja, is Ja, moeder is Ja, Hoorden we, hoorden we uh, over jouw Fries? Ja, leuk, ik heb door mijn uh, grote ook een goede, passieve kennis van Fries. Ik spreek het niet, maar kan het goed staan. En dat sprak mij dus zeer aan, Maar jij bent nu zelf ook ja, een actief, actief, ja, ja. Uh, spreker, ja, ja, Ik spreek het actief. En we hadden gisteren even in de statenzaal uh, wat van die ja, van die prachtige gesprekken. Dat, ja, ja, nee, dat is mijn moeder gezien. Ja, ja. is dat dan uitgezonden? Nee, dat is op Radio 1. uitgezonden. Dat heeft mijn moeder gehoord. Nee, ik, ik, ik heb het genoemd, zo van, uh, Wij knibbelen je alleen nog voor God. Wij knibbelen alleen voor God. Precies. Ja. Uh, nou, dat vind ik zo ja, in mooi Die knibbeljess, ja ja, ja, ja. Mooi ja. toch? Mooi, mooi, mooi. Hey, dag, Frits. Jij bent ook een kleur. Ik, ik praat met iedereen. Ik heb geen, ook daarin misschien een, een, een, een, een, toch wel een, een uitzondering. Het is niet zo dat ik met uh, meneer Jansma van Driehoogachter uh, uh, niet spreek. En uh, met Tony Eijk of met uh, Jan Janssen of met uh, uh, Jaap de Hoopscheffer wel. Uh, je, staat, je, je spreekt met mensen. En uh, iemand die stoot je aan en je kijkt elkaar aan. je geeft elkaar een hand. En wie ben jij? Wie ben ik? En, en je komt tot een gesprek. Dat vind ik ook het mooie. Ik ben een mensenmens. Ik, eh, ik hou van mensen en eh, ja, je ontmoet altijd mensen door met mensen te spreken. En dan staan daar iemand bij die je misschien niet kent, maar dat een hele interessante persoon is. Misschien niet bekend, beroemd of wat dan ook, maar wel een hele interessante persoon. En ja, dat maakt het allemaal zo aangenaam. Maakt het leven mooi. We moeten het samen doen. Hè? Het radiodagboek gemaakt door Pieter Willemsen. Terugluisteren kan via lunch.ncvlv.nl radiodagboek. En morgen hoort u van John Joris maar over het Wimbledon van het kaatsen. Want daar gaat hij ook nog even. heen. De PC in Franeker. Francher zeggen ze in Friesland. Zometeen de stelling in stand.nl. Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Maar nu eerst is hier Job Boots. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie legt een aantal aanvragen voor verlenging van TBS-maatregelen opnieuw voor aan de rechter. Het is gebleken dat de psychiater die de adviezen heeft verstrekt niet bevoegd was. Hij had de verlengingsadviezen ondertekend terwijl zijn registratie als psychiater was verlopen. Het OM en het ministerie van Veiligheid vinden dat de geldigheid van de adviezen boven elke twijfel verheven moeten zijn. Bomexperts proberen in de Australische stad Sydney een bom onschadelijk te maken die vastgebonden zit om de nek van een 18-jarig meisje. Het slachtoffer heeft zelf de politie gebeld dat er iets om haar nek was gebonden. En wie dat heeft gedaan is niet bekend. Volgens lokale media zou het gaan om een afpersingszaak.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Utrecht Richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermansen en Knopendel 3 kilometer. Heeft te maken met politieonderzoek. Bij het Knopendel is de linker dicht. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Terwijl het geweld tegen de demonstranten in Syrië onverminderd doorgaat... is de VN-veiligheidsraad aan het vergaderen over een resolutie tegen Syrië. Maar een besluit over welke sancties er moeten komen, dat lijkt nog ver weg. Er is nog veel oneenigheid, maar de tijd dringt. De dag voor Ramadan stuurde president Assad tanks op Hama af... om te voorkomen dat de demonstraties overal in Syrië... zich tijdens de vaste maand zouden uitbreiden. Ik ben nou op dit moment in een, een dorpje, vlakbij Hama, 10 kilometer... Vanaf Hammer. En uh, we kunnen het ook horen dat de tanken. dat. Uh, uh, schieten op, op de stad. Moet Nederland alles op alles zetten om sancties tegen Syrië af te dwingen? Dat is de vraag die centraal staat. En ik praat erover door met VVD-Kamerlid Hans Ten Broeke. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ten Broeke, we beginnen altijd Stand.nl met drie keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Vader en zoon Assad zijn allebei misdadigers. Ja. Ingrijpen is lastig, want het leger van Syrië is te sterk. Ja. Libië is voor Europa belangrijker dan Syrië, want het is dichterbij. Nee. Goed, dan onze stelling. En u mag er natuurlijk over meepraten, ook als u thuis zit, in de auto of op het werk. Nederland moet zich hardmaken voor sancties tegen Syrië. Weet u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. zou ook leuk zijn als u die uh, eens of oneens dan motiveert bij ons in de uitzending. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië, meneer Ten Broeke. Eens of oneens? Ja, zeer eens. Nederland doet dat ook. Uh, Nederland loopt zelfs binnen Europees verband voorop om uh, strengere sancties uh, mogelijk te maken. Helaas zien we dat uh, wel vaker gebeurt dat zowel in Europa men het niet heel makkelijk eens kan worden... Um, maar dat het in de wereld zo mogelijk nog moeilijker is. Dus wat vooral van belang is dat er nu een veroordeling komt... van de VN Veiligheidsraad. Ja, en dat wordt op dit moment tegengehouden... landen als China en Rusland. Ja. En dat is, uh, dat is heel erg uh, treurig natuurlijk. Wa waarom doen die dat? Die, die, die houden volgens mij sowieso niet van. Ja. van nou, Die, die hebben natuurlijk die hebben een beetje, laat ik maar zeggen... een negentiende um, een eeuws beeld van uh, ingrijpen... en mm -hmm. je bemoeien met de interne aangelegenheden... zoals zij dat dan noemen, uh, van, van, van, van andere landen. En daar hebben ze ook... Belangen bij, omdat ze natuurlijk zelf ook vaak opstandige regio's hebben ja. en vrezen dan dat dan ook over hen een oordeel geveild kan worden. Ja. Bij uh, Libië zagen we een bijzondere VN-veiligheidsraadresolutie, omdat ook uh, Gaddafi zijn eigen volk aan het uitmoorden uh, dreigde te gaan. Ja. Um, en die resolutie bepaalde dat die burgerbevolking dan ook beschermd moest worden door de internationale gemeenschap. Dat was een bijzondere resolutie, die hebben we nooit eerder op die manier gezien. Maar Assad doet is natuurlijk. Assad doet dat ook. En nu uh, is het uh, denk ik zo dat die twee landen waar we het net over hadden... Uh, met name China en Rusland, met die opvattingen... een beetje getraumatiseerd wellicht door wat er nu in Libië is gebeurd. Wat terugdijnt om uh, een soort gelijke uh, resolutie mogelijk te maken. Ik denk ook niet dat hier zal komen. Dat ingrijpen in Syrië, dat gebeurt om allerlei redenen. zal dat niet gebeuren. Maar wat wel een schande is, is dat ze zelfs geen veroordeling mogelijk maken op dit moment. En daar moet dus alle druk van Nederland, van Oerie Rozental... voor worden ingezet om... Uh, om die, ja. uh, die veiligheidsraadsresolutie en die veroordeling alsnog te bereiken. Daarover gesproken, Rosenthal heeft de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. Uh, ja, daar kan je toch ook van zeggen, ja, dat is toch niet een hele ferme maatregel, of wel? Dat is uh, relatief ferm, omdat hij dat deed met eigenlijk al het, uh, een veroordeling vooraf. Dus dat uh, is uh, ja goed, uh, het zijn natuurlijk diplomatieke gebruiken. Um, uh, het, uh, het gebeurt niet vaak dat je iemand op het matje roept en dat er van tevoren al een veroordeling wordt uitgesproken. Dat maar is maar wel Ita het geval. Italië roept de ambassadeur terug. Ja, dat is heel dom, want dat betekent dus dat Italië in um, uh, zeg maar een, een, een alleingang gaat en daarmee het, het front, het Europese front, alweer verzwakt. En dat is weer lastig om dan vervolgens in. Um, VN-verband tot, tot overeenstemming komen. Dus dat is een niet zo'n handige actie van Italië. Dat is een beetje jammer. U zegt, eigenlijk doet Nederland het wat dat betreft veel beter. Nederland uh, loopt voorop, maar probeert niet het, uh, het lijntje te laten breken. En dat is denk ik heel verstandig. Ja. Uh, nog even over die discussie in de Veiligheidsraad. Want ook daar gaat het eigenlijk nog alleen maar over woorden. Hè? Want een veroordeling of niet, ja, daar schieten die mensen daar op de, op, in de straat niks mee op. Niet direct. Uh, veroordeling is wel van belang. Zeker als die veroordeling ook wordt gesteund door... laten we maar zeggen de onafhankelijke landen in, uh, uh, in de VN. En ik denk ook dat het van belang is dat nu eindelijk eens de Arabische uh, Liga... dat zijn 22 landen en Syrië is een van de oprichtende leden... dat Arabische Liga bij monden van de uh, SG van de Arabische Liga... Amr Moussa, een Egyptenaar... Uh, die toch in eigen land heeft gezien wat er uh, wat er gebeurt... dat die nu zich nu eindelijk eens helder uitspreekt. Ik bedoel, ze lopen altijd voorop om het Palestijnse broedervolk te ondersteunen... Um, maar nu Syriërs uh, bij bosjes worden, worden afgeslacht, uh, blijft het daar angstwekkend stil. Mm -hmm. En het zou wat mij betreft een, uh, um, een liefst ding waard zijn als daar nu eindelijk eens een uitspraak zou komen. En dat Assad voelt uh, dat zijn laatste uur geslagen heeft. Economische sancties? Ja, daar ben ik in principe niet tegen. Uh, maar je moet je heel handig en heel goed kijken of dat lukt. Um, uh, mensen roepen al snel olieboycott. Nou, moet u weten dat Syrië is gewoon zelfvoorzienend uh, qua olie. Dus dat zal die tanks blijven dan gewoon rollen. Uh, men tapt dan letterlijk uit een ander vaatje. En bovendien breng je landen als China en Rusland daarmee ook weer terug in het spel. Die zullen dat dan snel gaan overnemen. En de grote vraag is of je daar de bevolking direct mee helpt. Dus ik denk dat het veel verstandiger is om nu heel snel uh, de sancties uh, die Europa in ieder geval wil instellen ten aanzien van het regime, in een uitreisvisa heel goed uit te breiden naar een zo breed mogelijk deel van het militaire apparaat en ook het overheidsapparaat. Eh, dat het te goede worden bevroren, zowel van de overheid als van die mensen. Um, en, en, en die, die mensen, het, dan, dan hebt u het bijvoorbeeld ook over de generaals en, en hun entourage, dus bijvoorbeeld, want dat, dat ja. schijnt zo te zijn, net, die dochters van de ja, generaals. Ja, de minister van Defensie bijvoorbeeld, generaal uh, Mahmoud, die, uh, die, uh, die, uh, die is nu net door Europa toegevoegd aan het lijstje. zou goed zijn als de VN dat ook deed, want dat heeft pas echt effect, ja. omdat als de VN met zo'n veroordeling komt, dan kun je daar dus ook dit soort sancties aanhangen. En dan zou bijvoorbeeld ook uit kunnen voortvloeien het opsporen um, en het uh, berechten uh, voor um, misdaden. Ja. Uh, en ik noemde net uh, Assad een misdadiger, zo'n vader, zo zoon. Zijn vader was in, uh, hield al huis in Hama uh, begin jaren 80, nee, ja. zelfs in de jaren 80. Er uh, wordt gezegd dat er toen 20 tot 40.000 mensen hun leven hebben verloren. Uh, uh, dus helaas uh, zien, we, uh, uh, zien we dat nu weer uh, plaatsvinden. Maar u zou ervoor zijn... Dus dus inderdaad om het goed te bevriezen, niet alleen maar van Assad en zijn familie... maar ook al die mensen daaromheen, Zeker. de top daar in Syrië. Want ja. ik begrijp uit de, uit de praktijk, nogmaals, ik, heb dat, ik weet het ook niet... maar dat hoor ik ook maar zeggen, dat inderdaad bijvoorbeeld die dochters van al die generaals... die gaan nu lekker shoppen in Parijs, eh, die ja. zou je daarmee dus ook treffen. Ja, je moet die creditcards moet je proberen te blokkeren. Ja. En dan nog even over die olie, hè, want daar gaat u toch iets te makkelijk overheen. Ik neem aan dat u voor maatschappelijk ondernemer bent als VVD... Ja, ik vind... Uh, uh, dat, uh, dat is een woord dat vaak gebruikt wordt... door mensen die niet weten wat ondernemen is. Ondernemen is per definitie maatschappelijk. <laughs> Oké, okay. nee, maar je ja. weet wel waar ik heen wil. Want Shell bijvoorbeeld... Hè, dat is ook ja. wat Harry van Bommel zegt van de SP. Die zegt... Ja, die, ja, die weet ook die... niet wat ondernemen is. Dus. Nee, nee, ja. nee, die is ook van de SP. Maar, oh, die, ja. maar die zegt wel... de tanks van Azad die rijden op brandstof van Shell. ik denk dat het daar wel een punt heeft. Nee, ik weet niet of die op de brandstof van Shell rijden. Um, kijk, Shell is een van de buitenlandse ondernemingen... Uh, die olie levert. En Shell zal zich altijd... Het houden aan um, uh, in internationale uh, afspraken als dat een boycott betreft. De laatste keer dat we dat gezien hebben, bijvoorbeeld, was met een, een uitvoerboycott ten aanzien van um, uh, Irak, meen ik. Um, uh, maar zoals ik al aangaf, het heeft bitter weinig zin om nu één bedrijf vanuit één land te proberen te treffen. Ik nou ja, kan je het goede voorbeeld geven, doen. toch? Als Nederland? Ik bedoel... Nee, want je doet het toch om een effect te bereiken. En ik neem aan dat het effect niet is om Shell te raken, maar om het uh, regime te raken. Nee, maar Shell zou kunnen zeggen van nou, we vinden wat daar gebeurt zo uh, vreselijk. En de kans is aanwezig dat die tanks op, op onze brandstof ja. rijden. Uh, dus we, nou, daar ja. doen we niet langer aan mee. Maar dan moet u Shell even bellen. Nou ja, u kunt, ook, u kunt daar ook iets van vinden. Nee, ik ben politicus. geen woordvoerder van Shell. Nee, ik, ben ik, ik ben een politicus die vindt dat de Nederlandse regering hier actief moet optreden. Ja, en ik constateer tot hebben... mijn geluk dat de heer Rosenthal dat doet. Ja, maar we hebben het over sancties tegen, tegen een land ja. als Syrië. En dat zouden dus ook economische sancties kunnen zijn. Noemals, en, dit zou, als, en dit zou er ja, eentje als, kunnen zijn. Als we in internationaal verband zouden afspreken... Uh, en er zijn ook wat initiatieven... die uit de Amerikaanse Senaat in die, in die, in die richting gaan... Um, uh, dat, dat er ook ander type sancties... als dat effectief is... en uh, nogmaals, ik heb daar vraagtekens bij... vanwege de structuur van, van, van, van de, zeg maar de olieinkomsten in, in Syrië... Ja, dan ben ik daar niet uh, principieel tegen, nee. nee. Want um, uh, dat is natuurlijk het argument... wat altijd gebruikt wordt bij economische sancties. Dat moet je niet doen, want dat treft ook... de, de gewone man in de straat daar. Maar daarvoor. Dan hoor ik nou juist die zeggen, nou ja, dan maar liever hier op een houtje bijten dan dat we mm -hmm. nog langer worden afgeschoten hier met z'n allen. Ja, maar als dan direct dat wordt overgenomen door die landen die nou juist uh, vandaag en morgen vrees ik ook nog uh, een, uh, een vn veiligheidsraadresolutie op basis waarvan je dat kunt doen blokkeert. Ja, dan zet je die landen in een soort zeteltje. Dat moeten we vooral niet doen. Um, dus laten we nou eerst aandringen op een veroordeling. Dat moet ook breder dan de EU. Breder dan uh, de EU doordat bijvoorbeeld de Arabische Liga zich nu eens eindelijk helder uitspreekt. Mm -hmm. um, uh, en dan begint het met een veroordeling uh, in een heldere veiligheidsraadresolutie die moeten vannacht wat mij betreft komen. En, um, en anders in elk geval deze week. Alle bewijzen en aanleidingen zijn daarvoor. En daar kun je dan aan hangen uh, dat diegenen die dit op hun geweten hebben... en dan hebben we het dus over het regime, dan hebben we het over de militaire legerleiding... dat die als eerste gepakt worden. Nou, veel mensen begrijpen niet, hè, die, die, die trekken onmiddellijk de vergelijking met Libië. En even los van, want ik bedoel, dat is natuurlijk zo... daar is, een, daar is wel een vn Veiligheidsraad uitspraak ligt daar aan de grondslag. Maar toch, veel mensen begrijpen niet dat, dat we daar ook het Westen onmiddellijk zijn... En, en dat dat nu bij Syrië maar steeds niet gebeurt. Ja. Ook, ook militair bedoel ik, hè? Ja, het, uh, het is een internationale politiek. Helaas niet zo dat het een soort van natuurkundige wetmatigheid is... hoe er uh, wordt opgetreden en dat je dan een oefening kunt doen. Het heeft alles te maken, die eerlijkheid moeten we gewoon opbrengen... Uh, ook met in dit geval, zoals ik het aangaf, de steun die landen daaraan moeten geven. Uh, China en, uh, en Rusland houden dat tegen. Je moet ook in alle eerlijkheid vaststellen dat een land als Syrië... er echt, vrees ik, heel anders uitziet... ook qua militaire capaciteiten en mogelijkheden dan Libië. Libië is al een relatief sterk land. De NAVO is daar nu al bezig, is tot op zekere zin overstretched. Uh, Kijk maar naar bijvoorbeeld de bijdrage die Nederland levert. Ja. Wij maken daar foto's uh, andere landen die bombarderen, maar het zijn er helaas niet, niet al te veel NAVO-landen nou, die en daar en mee de, doen. En de strijd daar in Libië, dat, dat viel toch, we, we dachten misschien met z'n allen dat dat snel geklaard zou zijn, maar voorlopig is het nog steeds niet geëindigd. Nou, hebben wij nooit gedacht. De VVD heeft dat nooit gedacht, sterker nog. In het begin kreeg ik, volgens mij zelfs in dit programma, nog een keer het verwijt dat wij zo voorzichtig waren, omdat ik destijds erop wees dat een, een, een, zeg maar een, het handhaven van de no-fly-zone nog geen sinecure was en dat het best even tijd kon kosten. Nu zien we dat dat gebeurt en uh, ja, ik ben daar dus niet verbaasd over. Nee. Maar goed, is dat dus ook een probleem dat we gewoon zitten met de capaciteit? Als die capaciteit er wel zou zijn, ja. uh, niet wij als Nederland, maar gewoon als hele gemeenschap. Capaciteit, het, dat... politieke wil, dat zijn altijd de ingrediënten die uh, iets kunnen maken of breken, helaas. Ja. En hoe kan het dat, dat dan in, in Syrië toch meer, is dat dan toch ook het gevaar dat dat een sterk leger is, het ligt verder weg, uh, dat soort dingen? Nee, er zijn heel veel factoren die eraan meespelen. Ook Syrië zelf is anders. Het, de, de tegenstellingen zijn minder overzichtelijk. Um, het is een land met ongelooflijk veel uh, etnische diversiteit. Um, je weet ook niet exact wat hierna komt. Dat weten we in Libië ook niet precies. Uh, daar lopen ook allerlei duistere figuren bij de oppositie rond. Maar daar mm -hmm. hebben we een iets beter beeld van. Um, dus het is, het is echt koffiedik kijken. Uh, dat geldt voor de hele Arabische regio. Maar goed, we hebben natuurlijk in Egypte en in Tunesië gezien... dat die omwenteling... Uh, die ik in principe uh, heel erg positief vind en toejuich. Maar dat er na de lente ook nog andere seizoenen kunnen volgen. En um, ja, laten we hopen dat het uiteindelijk tot een rechtsstaat leidt. Maar een gegeven is dat niet. Nee, en, en zeker in Syrië is dat nog een heel eind weg. Dat geldt voor de meeste landen in de Arabische regio, vrees ik. Ja, ja, goed. En we gaan kijken wat onze bellers uh, vinden. En ik hoop dat u even mee gaat luisteren. Dan uh, ja, komen we graag bij u terug zometeen om de reacties door te nemen. Ik kan al wel zeggen wat er op onze site gebeurt, want daar staat die stelling al de hele ochtend op. Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië. Eens 71% procent, oneens 29. En er is door ruim duizend mensen gestemd. Standel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Sieren. Meneer Sieren? Ja? Zeg het maar. Nou, ik zou willen vragen, ik, Het klinkt misschien wel eens een beetje cynisch... aan die meneer die bij u is... of wie is die lap van zijn rechter oog af wil kra halen... en zijn rug eens om wil draaien, bijvoorbeeld richting Israël... die al 64 jaar lang Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen vermoord... hun huizen in elkaar schiet met stingerraketten ja. en met bulldozers. Negen mensen doodschieten op een boot. Ja. Bijvoorbeeld ja. Amerika... De misdaden die gepleegd zijn in Vietnam en in Irak. Ja. Welk punt wilt u maken, even kort? Ik, ik vind. Deze meneer heeft een lap voor zijn ogen. Dat zal wel een rechtse meneer zijn. En hij heeft het weer over Rusland en China. Uh -huh. Hij moet eens eerlijk vertellen hoeveel resoluties Israël naar zich neer heeft gelegd. Ja, oké. Okay, maar de, de vraag is nu even: moet Nederland het voortouw nemen in, nee, in sancties tegen niet, Syrië? Natuurlijk niet. Nederland steekt overal zijn vingertje tegenop. Goed. Nederland is altijd haantje de voorste, kijk maar naar die jongens die gesneuveld zijn in Afghanistan ja. en over een paar jaar of één of twee jaar trekt Amerika zich terug en dan vraag je dan maar af waarvoor ze gesneuveld zijn. Goed zo, dank u voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Leefsprekter. Dag. Ja, mijn, mijn, mijn antwoord is uh, zowel ja als nee. Dat kan ook. Ja, in die zin dat, uh, ik, ik, vind dat ik vind dat Syrië een vergelijkbaar, toch een vergelijkbaar land is als Libië. Nou, uh, ik, vind, ik, ik vind als ze als stoer zijn in te grijpen in Libië, dan moeten we ook niet bang zijn om in te grijpen in Syrië. Weliswaar in Libië met een VN-mandaat, maar het wordt behoorlijk rekkelijk uitgevoerd. Hè, dat wordt uh, ze, ze, zeer ruim geïnterpreteerd. Ja. En waar, en waar ik zit het mee nee, bij u? Ja. Ik zeg nee omdat eigenlijk uh, alle internationale interventies die we het laatste jaar hebben gezien in Irak, in Afghanistan, in Kosovo eigenlijk op een grote mislukking zijn uitgelopen. Dus iedere keer als wij ons er, mee, er tegenaan gaan bemoeien, dan wordt de zaak alleen maar erger in plaats van minder erg. Ja. Duidelijk punt, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Ralph Margenland. <kijf> Nou, hier spreekt een, een rechtse meneer zonder lab... maar met, met een vizier voor zijn rechteroog... gericht op de islamitische dreiging. Dat even terzijde. Maar ja, uh, uh, uw gastspreker had het al over een, een, een lente. Ik zie die lente ook niet. Ik zie het alleen maar als een, als een, een diepe, diepe, zware winter... die er waarschijnlijk aan zit te komen. Dus ik zie dat helemaal niet optimistisch in. Ik, ik begrijp ook niet waar, wat, wat hier mensen zijn, dat hier mensen zijn die, die, die, enig positief feit kunnen ontdekken in de zogenaamde lente in die Arabische landen, want die is er gewoon niet. Het, als je straks die regimes die er nu zitten. En ik denk dat dat uit eigen belang gesproken... voor ons het beste is dat die blijven zitten. Dat, dat we daar in ieder geval een houvast aan hebben. Het is verwerpelijk, maar je, je weet wat je daaraan wat je hebt. We, we zien toch vandaag beelden van Mubarak die voor de rechter komt. Hè? Dus dat, dat, is al, dat is bijvoorbeeld al een begin, toch? Nou, nee, meneer. Als, als tax, wat, weet, u, weet u wat er waarschijnlijk gaat gebeuren? Dan komt die moslimbroederschap aan het, aan het bewind. Dat gevaar is er heel erg. En dan krijg je... Nou, dat is, nog, dat is wel een gaatje erger dan meneer Mubarak. Dat kan ik u wel verzekeren. Ja, dat, daar bent u bang voor, hè? Nou, ik ben er bang voor. Ik, ik, ik Bijna weet ik dat. Zeker dat al die mensen die hier zo naïef lopen, te, lopen aan te hikken tegen, tegen de lente... Die, die mensen die denken niet zoals wij, die hebben ook die gedachten niet. Onze open samenleving die wordt niet gedeeld in de wereld van de moslims. Dat, dat, dat wil er maar niet ingehamerd worden hier. Dat, dat, dat, nou ja goed, ik kan hier nog uren over doorgaan, ja, maar ik, dat zou dat ik niet op prijs stellen nee, daar hebben we de tijd ook niet voor. Dat gaan we een andere keer doen. Dank u wel voor het bellen. al goedemiddag met, met Ewald uit Groningen Ewald. Ik zeg hypocriet. Oh, alweer. De hypocriet. Alweer. Hypocriet. Alweer. Die Laat die meneer Ten Broeke de grenzen bekijken. Het grens aan Libanon. Het grens aan Israël. Het grens aan Jordanië. Het grens aan Irak. Ja. Het grens aan Turkije. Het grens aan Iran. Ja. En wie wil zich zeggen, die wespen sturen. En dan heeft men het ook, oh, als ze konden ingrijpen. Bijvoorbeeld, zoals. In uh, Libië had men al lang gedaan. Op dit moment heeft Syrië meer doden gemaakt dan Gaddafi ooit gedaan heeft. Mm -hmm. En het komt hierop neer van de Shell. Ach, laat maar zitten zeg. De Shell, die is altijd in troebelwater. Ja. In water. En ik wil meneer Ten Broeke dit nog vertellen. Wat gaat... De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, symboolpolitiek, die ambassadeur van Syrië. Die man drinkt een kopje thee en hij gaat weer lachend naar huis. Ja, U hebt er niet veel vertrouwen in, duidelijk. Uh, meneer Ten Broeke, heeft u in ieder geval goed verstaan, denk ik. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, ik vind dat Nederland ook niet ingrijpen, daar al, in Syrië. Wel of niet? Nee, helemaal niet nee, nee. niet. nee, ik verstond even niet of u nu zei nee of wel. Uh, en waarom niet? Ja, dat kan het eigenlijk heel erg escaleren dan ja, wat de vorige mensen al zeiden: dat het ja, een hele bloedig boord genomen wordt. Ja, ja. Het is ook natuurlijk niet de vraag of Nederland daar alleen zou moeten ingrijpen, maar het gaat even om de hele, hele westerse gemeenschap misschien. Maar we moeten eigenlijk de Arabische Liga moet daar eens eigenlijk mee beginnen in principe. Ja, ja, u zit op de lijn Ten Broeke, die zegt dat ook, hè. eigenlijk ligt de bal bij de Arabische Liga. Ja, ja, want dat is zo, want uh, ik denk dat ze ook na al die jaren... ook uiteindelijk ook zelf hun eigen bootjes kunnen doppen... en niet elke keer naar het westen moeten gaan kijken. Ja. Dank u voor het bellen. Stoom.nl, er... goedemiddag. Ja, u bent aan de beurt. Ja, u is ja, vreemd met Peter Elziger uit Valkenburg, Zuid-Holland. Uh, sancties, uh, van, uh, zoals het Nederland dat uh, wil voorstellen... Syrië zitten, treft de Syrische bevolking. Maar wat er is, wat ang angst aan jaren er is... als Syrië wordt aangevallen door bombardementen vanuit de NAVO of de EU gezien dan zal Syrië in een staat Israël aanvallen. En, wie, en iedereen weet wat Israël zal doen. Kaart slaan en wat is het gevolg? Het hele Midden-Oosten staat in brand, en waarschijnlijk ook half Europa. Moeten we die kant op? Ik hoop ervan niet. Nee, dank u wel. Stom.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Ah, u hoort mij. Uh, uh, wat was de stelling ook alweer, want ik ben helemaal vergeten. <laughs> moet Johan Cruijff op... Oh nee, toch niet. Uh, Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië. Sancties wel, maar uh, geen uh, militaire materieel kunnen keren. Nee, nee. Dat, is niet, dat is niet de bedoeling. Laat je het uh, voor de rest uh, zou ik zeggen, zelf maar uitzoeken. Nou, maar bijvoorbeeld, u bent wel voor economische sancties of zo? E, ja, dat op zich wel. Maar ja. dan, daar moeten we ook bij blijven, vind ik. Want uh, het kost allemaal al geld zat. Ja, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Shell, hè, een Nederlands, toch een Nederlands bedrijf... die doen daar zaken uh, en die, die zitten daar met allerlei olie in. Daar zeggen bepaalde partijen van, bijvoorbeeld de SP... daar moet Shell mee ophouden, want die tanks... waar ze nu die mensen mee uh, overhoop schieten... Uh, die rijden op diesel van Shell. Van Shell? Nou, dat, dat heeft Shell een probleem. Ik zou dat gelijk mee stoppen als het Shell was. Ja. Nik, de, niks leveren ja. aan ze, laat ze het maar lekker zelf uitzoeken. Ja. Dank u voor het bellen, meneer. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Meijer... Uh, ja, ik uh, geloof ook niet dat we er iets moeten doen. Als Gaddafi en die andere meneer weg zijn, dan krijg je twee andere idioten terug. En dat is eigenlijk mijn enige mening die ik daarover heb. Dus ja. Gewoon ja. in de sop laten gaar koken. Ja. Maar ja, er worden wel. Uh, uh, op het moment dat wij hierover praten, nu worden daar al gewoon onschuldige burgers neergeschoten. Ja, mag ik, maar er uh, verandert niks. Ik bedoel, dan komt er een andere... Die, en dan, ja vijf jaar doet hij hetzelfde... want die wil ook aan de macht blijven ja. en zijn rijk stelen. Nee, ik geloof dat we daar onze vingers vanaf moeten laten... Goed. van het dan hele Midden-Oosten. Dank u wel voor het bellen. Absoluut. Dag meneer. Ik ga snel terug naar Hand en Broeken die driftig heeft meegeschreven ja. natuurlijk met al die reacties. Uh, Zeker. PVD-Kamerlid. Um, ja. Nou ja, zeg het maar. Wat, wat vindt u ervan? Nou ja, los van het feit dat ik een rechtse naïeve hypocriet ben... met een lapje voor mijn oog, <laughs> heb ik genoteerd. Maar um, zie, zie je diversiteit aan meningen. Kijk, het is heel natuurlijk niet aan de orde om daarin te grijpen. Wat nu van belang is, is dat er een uitspraak komt van de Veenveiligheidsraad, dus van de internationale gemeenschap, dat dit niet kan... dat dit niet wordt geaccepteerd in een, in een beschaafde wereld. En ik ben niet naïef als het gaat om um, uh, hoe die Arabische lente... nog allerlei kanten op kan vallen in mm. verschillende landen. Uh, dus dat ben ik wel met een aantal sprekers eens. Maar heel terecht, ook zegt iemand natuurlijk, uh, die, die ene meneer in Groningen, die uh, al die landen opnoemde, hij zijn topografische kennis was, uh, was prima ja, die heeft, in orde, maar die, die pikt da da ja, ja. daar natuurlijk wel even precies uit waar het ook om gaat, wat betreft het Westen, want uh, uh, inderdaad, als Syrië rare acties gaat doen, en bijvoorbeeld Israël gaat aanvallen, uh, ja. als, als dreiging naar uh, het Westen toe van bemoeien met je eigen zaken, dat willen we allemaal niet. Nee, en daarom, ik, ik, ik schaam me ook nooit voor om te zeggen dat je in internationale politiek en in internationaal beleid, dat je uh, van geval tot geval moet bekijken, en dat leidt er helaas toe, uh, dat je niet Um, hoewel je misschien wel met universele idealen te maken. Je hebt niet allemaal altijd universeel kunt optreden. Dat is nu eenmaal zo. Um, uh, en dat, dat, dat is gewoon reaalpolitiek. Dat moet je ook erkennen. Alleen vanuit, als je vanuit zo'n startpositie begint. Um, heb je ook recht van spreken. Kun je ook invloed uitoefenen. Dan moet je daar doen waar het kan. In Libië denk ik dat het kan. Daar zie je het ook gebeuren. In Syrië wordt het een stuk lastiger. Maar dat doen we op dit moment echt te weinig. Want nogmaals. Die VN-veiligheidsraadsresolutie, die er wat mij betreft vannacht of morgen of in ieder geval deze week zou moeten kunnen komen, ja, die, die moet toch in elk geval <coughs> met excuus, die moet toch in elk geval een veroordeling kunnen inhouden. En aan een veroordeling kunnen we dan vervolgens ook sancties plakken. Ja. U hoort ook toch toch heel veel bellen die zeggen die zijn pessimistisch hè, over, over, nou ja, goed, ook over, Tunesië en Egypte zijn natuurlijk al voorgegaan. Uh, die zijn pessimistisch over wat daar dan voor in de plaats komt. Dat ben ik niet. Uh, ik ga ook niet uh, met een roze bril ernaar kijken. <coughs> Zoals sommige uh, mensen met name in, in West-Europa graag doen. Uh, dus het is geen uh, halleluja uh, wat mij betreft. Uh, daar moeten we echt heel, heel goed kijken. Je ziet nu bijvoorbeeld in Egypte. Daar ga ik binnenkort ook naartoe met mijn collega Mariko Peters. Uh, over twee weken om daar, daar zelf ook eens uh, met eigen ogen aan te schouwen. Dat we deze week... op. Vorige week, meen ik, een grote bijeenkomst op het Tagirplein, waar we natuurlijk die omwenteling hebben gezien drie maanden geleden. Uh, en die wordt daar uh, zwaar gedomineerd door de moslimbroederschap... of zelfs nog um, extremere um, islamisten. Um, ja, daar, daar, daar moet je goed op letten. Dat betekent dus dat die democratische verkiezingen die eraan komen... dat die op een goede manier georganiseerd moeten worden. Dat er tijd genoeg moet zijn voor alle groeperingen... om, zich daar, uh, om daaraan te kunnen meedoen. Um, en dat er um, ja, zo snel mogelijk naar een, een, een rechtsstaat moet ja. worden gewerkt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, juist om die reden misschien... dat, dat het Westen nu wel zegt, van nou ja het is allemaal vreselijk wat er gebeurt in Syrië... maar goed, laat die Assad er maar zitten. Want we weten in ieder geval wat we aan hem hebben. Nee, want dan zou de wereld zich echt afkeren. En dan heb je, nogmaals zoals ik net al zei, dan heb je geen recht van spreken. Je kunt je niet afkeren, maar je moet je wel realiseren... wat de beperkingen zijn met wat je kunt doen. En ik denk dat er meer kan gebeuren dan er op dit moment gebeurt. Ik denk ook dat dat zou kunnen lukken. Er moet druk worden uitgeoefend op Syrië. Vanuit Europa moet dat door met één mond te blijven spreken. Dat is al lastig zat. En nogmaals, ik doe een oproep. Nou ja, oproep. Maar in ieder geval, ik vind dus dat de Arabische Liga... hier echt het laat ja. afweten. Ja. En uh, ik hoop dat, uh, dat, dat, men, uh, dat men daar ook met een, met een heldere ja. veroordeling komt. Dank dat u weer milde meedoen aan dit uh, programma. Standpunt Graag gedaan. Hand en broeken, VVD-kamerlid, dank u wel. Um, laatste cijfers, weinig veranderd op de site. 70 om 30, 70% eens, 30% oneens. Wel meer mensen gestemd tussen 1100. Nederland moet zich hardmaken voor sancties tegen Syrië. U kunt de hele middag blijven reageren. Ga snel een markje voor de onderwerpen... van. Dit is de dag. Ja, Catharine Kel vertelt over haar nieuwe talkshow bij de NTR. En natuurlijk gaan wij het ook hebben over Van de Sar. We praten met zijn voormalige trainer over zijn afscheid... en over hoe hij begon destijds bij Ajax. Tijdens over Ajax praten. Moeilijk voor hem, hè? Ja. Nou, we gaan het wel horen. Zometeen na twee Dit is de dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag.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 Scherpe vragen. Er is iets grondigs mis he, in dat ziekenhuis. Nou, dat is nogal een onderschatting, denk ik, van het probleem. Dicht bij mensen. Die soldaten die vertellen ons aan dat die hele buurt helemaal uit terroristen bestaat. Het ochtendhumeur. Er zijn een paar dingen op de wereld waar ik enorm in geïnteresseerd ben... maar u hoogstwaarschijnlijk in het geheel niet. Nieuws met een knipoog. Ik kijk nu tegen een paar hele dikke billen aan van een hele leuke mevrouw... die mij ochtends gedag zwaait. Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtends. Radio 1.